Uh, ja, nou, <laughs> het heet toch stoelgang hè? In, het, in het net. <laughs> nou, ik ben wel wat gewend hoor. Uh, heb je problemen met. Ja, uh, ja sorry, maar het is dus niet in orde. Sinds een paar dagen uh, gewoon een beetje bloed. En dan komt ik weer het huis uit. Uh, nou, eet ik dus af en toe gewoon uh, wat uit de muren en zo. Hey, anders niet meer kookt. ze uh, is je moeder? Ja. Ja, dat heeft ze al eens eerder gedaan hoor. Of de mond dicht houden of niet koken, of allebei. Mijn vader heeft het ook eens een maag gekregen, die komt er niet even op. En altijd krijgt mijn moeder weer de zin. Jij wil het huis uit. Ja. Ja, het liefst iets kraken of zo. Nee. <laughs> Ik denk dat dat nou net niet durft. Hebben jullie veel ruzie? Nou, als dat maar waar, ja, dan kon je nog tenminste schreeuwen. Nee, ze bedenkt veel verschrikkelijke dingen. Ze belt iedereen en alles op waar ik contact mee heb. Nou, sinds twee maanden heb ik een vast vriendinnetje. Maar ja, ik heb er nog niet één keer mee naar huis durven nemen. Dan gaat ze kat in mijn moeder. Maakt een hele boel stuk. Dan zet ze mij voor schuur. Mijn vader. En nou, ik durf niks terug te zeggen. Dan ga ik helemaal af bij dat vriendinnetje. Ja, ik begrijp het wel. Ja, want ik heb voor je huisvesting niet zo 1, 2, 3 een oplossing, Bas. Maar uh, aan die andere klacht gaan we wat doen. Kleem maar even uit. Misschien zit het alleen maar aan bij je. Um, helemaal. Ga maar even in de andere kamer. Oh, je kan je bovenkleding wel aanhouden. Ja. En als je nou straks even aan Els, dat is onze assistente, het kaartje vraagt van de maatschappelijk werkster. Ja. En dan ga je daar eens mee praten. Uh -huh. uh, is ze uh, aardig? Wat? Mijn moeder? Nee, je vriendinnetje natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Ik heb een foto hier. Ze is heel aardig. <laughs> ze is net zo verlegen als ik. Oh. Hier kijk, dat is... Ja. Wat een leuk meisje, Bas. Ja, dat ja, vind ik ook. Ja. Als ik de meeneem naar huis, maar nou echt waar hoor, dan wordt ze meteen dubbel en dwars gebakken door die moeder van me. Hou het nog maar een tijdje stil. Ja. ja, dat wil ik ook doen. Ik, ik ga me even uitkomen. Mm -hmm. Ik kom zo bij je. Ja. Daan zou de weekenddienst doen, maar... Uh... Oh ja, hij had koorts vanmorgen, hè? Ja, eigenwijs. Uh, vanmiddag, 39.04. Oh. Ik heb hem heel streng naar boven gestuurd. Nou, dan doe ik dus de weekenddienst. Ja, ja, ik, ja. ik denk dat hij een zware griep te pakken heeft. Ben jij trouwens eventueel nog ergens te bereiken? Ja, morgenochtend zit ik hier van 11 tot 12. Dan kom jij ook? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Uh, het is best mogelijk dat het heel rustig blijft. Kokersvakantie. Iedereen is naar de wintersport. Ja, Ja, ja, maar ik moet toch wel even naar Mieke. niet is komen opdagen bij de abortuskliniek. En waarom dan wel? Dat hoef ik jou toch niet uit te leggen. Ik hou het kind. En voor de rest heb ik met jou niks te maken. Jij laat me eerst in de kortste keren de hele boel organiseren. Ik regel dat je vanmorgen naar de kliniek kunt. En je neemt niet eens de moeite om mij of de mensen daar even op te bellen. Oh, ik ben in de war. Dat merk ik ja. Als het een jongetje wordt, noem ik hem naar je vader. Je doet maar. Het is mijn verantwoordelijkheid. Oké, okay, prima! Maar wil je niet en nooit meer bij me aankloppen... Je was er anders wel op gebrand om er zo snel mogelijk de kliniek in te regelen. Hè? Vanwege het schandaal in de familie natuurlijk. Nou, ik schaam me er niet voor. Je laat ons met rust. Hm, jij kan me de wet niet voorschrijven. Wat denk je wel met je capsons? Dat je nou toevallig dokter bent? Oké, okay. hier heb ik geen zin in. Ik ga weg en ik hoop dat ik je nooit meer tegenkom. Bremer. Met mij? Stoor ik? Wat is er? Is er iets met mama? Nee. Uh, ik dacht... Het ja, is half elf. Zo laat bel je nooit. Uh, je moeder is naar de repetitie van de toneelvereniging. Ik dacht, we moeten toch eens praten. Mm, nu niet. Ik heb weekenddienst. Oh. W wat houdt dat in? Precies 17.000 mensen kunnen een beroep op me doen. <laughs> Misschien belt er niet één. Dat is... Ja, we moeten zeker eens praten. Maar ik heb er momenteel niet zo'n zin in. Ik, ik wil je raden. Pap, luister nou eens. Sinds u uit zonnestraal Ze bent... ga een kind krijgen. Ik ga me te pletteren. Ja, ik weet het. Je weet het? Ja, Miek is bij me geweest. Het kan niet van mij zijn. Dat weet u zelf het beste. Het is allemaal een beetje onder de maat. Ja, dat is duidelijk. Ja, we moeten maar weer eens praten. Bel je dan? Ik hou je niet langer op. Je moet van het mens af, pap. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, ik kan haar nou toch niet laten stikken. Ik bel nog wel. Sorry. Waar was ik gebleven? Even kijken, dit moet naar Els toe. Oh, dit mapje is ziekenfondsspul. Dit gaat... Bremer. Ik spreek met het nachthoofd van Gert Hof. Een van onze mensen, een man van tachtig, heeft een te grote hoeveelheid medicijnen ingenomen. Weet u welke? Ja, het hele rijtje, valium, Bisolfon, golechiel, corderona. Hij wil dood. Ja, ja, dat is duidelijk als ik het zo hoor. U kunt ook de GGD bellen voor opname, dat bespaart u een ritje. Ja, ja dat kan ik doen, maar ik, ik wil toch even een manier komen kijken. Ik ben niet zo ver bij u vandaan, ik kom wel even. Ik denk uh, dat er meer komt kijken dan alleen een maagspoeling. Zoals u wilt. Ik ben zo bij u. Goed. Even later heeft u ook nog Noord genomen. Hij was heel erg agressief. Hij heeft vanwege bezoek gehad van zijn zoon vandaag. Oh, ik ga wel even alleen naar binnen. Goedenavond. Dag meneer de Bliek. Ja. Nou, hou wel goed rekenschappen mee. Dat deze meneer niet naar het ziekenhuis vertrekt. Dat wil ik niet. Geen sprake van. Maar ik denk dat het toch wel verstandig is dat we even naar uw maag gaan kijken. Kijken kan hier ook. Wat is er aan de hand, meneer de Blik? Ik wil niet meer. U wil niet meer? Nee. Jij hakt me helemaal niet tegen. Nee. U ziet het, ik, ik heb een heleboel opgeruimd. Ik gaat alles netjes achter. Ja, ik zie het. En uh, kwam dat zo ineens, meneer de Bliek, dat u dacht, uh, ik nokte mee? Koos was de vanmiddag, Koos. Daar is het mee begonnen. Weet u wat, hij hebt meegenomen. Het album. Het fotoalbum? Het... Het, het me. En iedereen zegt, wat is die zoon toch aardig, hè? Maar hij heeft een graf in het geniepte treiteren. Hij kan je lachend verrogen, die jongen van mij. Hoe hij zo bedorven, bedorven is geraakt, God zal het weten. En God zal hem ervoor straffen. Ja, maar ik denk toch, meneer de Bliek, dat we beter even met u naar het ziekenhuis gaan. Houd nog maar lijk! En, uh, en is dat iets van de laatste tijd, dat treiteren? Oh, ik heb ik heb er geen aardigheid meer. Zo ga je toch niet met mekaar om. Ik, ik wil niet meer leven in die kajak. Wat van jullie? Als we u dan niet naar het ziekenhuis brengen, maar naar de ziekenboeg. Ik was ik was twaalf jaar dan moest ik met mijn vader mee om biezen te snijden. Ja. Ja, er werden matten van gemaakt. Over een dag, koekeloeren, wat mooie biezen groeien. En s'nachts snijden, Mijn vader en ik. Als, als, als, als naar de politie of, of de opzichten pakken kregen, was het helemaal mis. Ja, natuurlijk. Wat, wat is er? Wat, wat hoor ik nou voor? Oh, dat is dit dingetje. Dat is een semafor. Oh. Soms daar stond je tot daar je nek in het water. S'nachts? Ja, tuurlijk. Had je toch immers geen pottenkijkers. Maar die vader van mij, het, het, het kwam toch niet op om die man een streepje dwars te zetten. helemaal mijn leven niet. Laat staan te treiteren. Maar dat is het toch niet met mij, respect. Nee, meneer de Bliek. Andere tijden, andere mensen. Dat vind ik een mooie van oh, jou, ja, dokter. Die, onthoud ik. Hoeveel uh, kinderen heb jij, dokter? Uh, ik oh, hoor het al, je hebt geen kinderen. Oh, geef niet. Maar onthoud nou één ding. Verwens je niet. Nooit. Ik heb voor het eerste vakantiegeld dat ik ooit in mijn handen kreeg. Ik heb fiets voor het kind gekocht. Dicht Ik Had gelijk niks meer. En toen? Niks. Dat, dat, dat zei ik hem laatst. Ik zeg niet, niet, niet, niet om een dankje hoor. Hij zegt alleen, hij zegt zei ik niet zo houden. Maar je had koos niet in huis... Ja. Ik geloof dat ik alweer aardig opklap. Ik kom natuurlijk dat wat zei nooit. Ik heb gekotst, zeg niet niet vuil, maar toch eigenlijk gekotst. Ik moet even bellen, meneer De Bliek. Zullen we u dan maar naar de ziekenboeg brengen? Hè? Er moet wel iets aan uw maag gebeuren. U hebt zo'n hoop troep geslikt. Is dat aardige bruine zusters zustersje? Vast wel. En anders is ze morgenochtend. Ja, er komt het niet het is op, hè. ik heb geen zin, niet getraaid. Ja, dat, dat, dat leer jij nog wel begrijpen. Dan regel ik even dat u naar de ziekenboeg gaat. Ja, maar, maar maar, niet volhouden, langer. Nee, nee, nee, nee, Ja, niet. Niet. ja met Bremer. Met de dokter? Ja. Ik heb uw nummer van het antwoordapparaat. Mijn man is nog niet thuis en ik ben zo bang. Uh, waarom belt u mij, mevrouw? U, u bent toch de dokter? De dokter van het weekend? Weet u, we gaan morgenochtend met vakantie... en dan is mijn man niet thuisgekomen. en heeft zijn medicijnen meegenomen en dat doet hij anders nooit. Wat gebruikt uw man, mevrouw? Uh, pillen tegen zijn hart. En kalmeringstabletten. Van die blauwe. Dat komt, ze willen hem weg hebben daar bij de zaken. En hij wil blijven werken. Hoe dokter, dat vreet aan hem. En u heeft er geen idee van waar man is? Hij zei, ik ga er even tussenuit. Maar dat is drie uur geleden. En heeft u wel uh, kennis- en familieleden gebeld? Ja. En niemand heeft hem gezien. Hij was soms blauw. Hoe is uw naam? Uh, van Dort, Brabantplein 67. Telefoon, moeten we dat ook weten? Ja. Van, van de zenuwen weet ik mijn eigen nummer niet meer. Momentje. Ja, ik wacht. Hmm, ziekenhuis, bellen, politie. Ik of zij. Ik wil hem even overleggen. 629864. Ja, ik heb het. En, um, en u weet zeker dat uw man niet gezegd heeft waar hij heen ging? Ik was aan het pakken en hij zat bij de televisie te kijken. En toen zegt hij, ik moet er even tussenuit. En toen is hij gaan rijden? Nee, dat is juist het gekke. Hij heeft de auto laten staan. Nou, dan kan hij niet ver weg zijn. De taxi neemt hij niet. Het, het erge is. Het niet. Hij doet nooit van die dingen, omdat ik weet dat hij me niet ongerust wil maken. Hoe oud is uw man? 54, bijna 55. Dat is toch een jong voor hartklachten, dokter. Ik ga even bellen met de ziekenhuizen. Belt u dan de politie en uh, vertelt u het hele verhaal? Dokter Bremer. Uh, ja, eindelijk heb ik u. Was alles maar in gesprek. Zegt u het maar. Ik vertrouw het niet. Nee? Uh, er komt... Mijn vrouw is naar de zuster en nou valt hij steeds om. Hij valt steeds om? Dat heeft hij nog nooit eerder gedaan. Wie is hij, meneer? Uh, Doris. Oh. Uh, ik heb gebeld met die andere dokter uh, die dus dienst heeft en die zegt... ...morgen meteen naar het spreekuur. En uh, hoe oud is Doris? Ja, dat weet ik niet precies. U weet niet hoe oud uw zoon is? Nee, het is mijn kat. Uw kat? En u belt mij? Ja, mag dat niet. Jawel, maar ik ben geen dierarts. Uh, een dokter is een dokter. Maar het is toch het verstandigst dat u de dienst van de dier uitbelt? Dat zeg ik, die man heeft er geen zin in. Die zet gemorgen me naar het spreekuur. Oh, volgens mij had hij hem om. Wie? Die dier zo zo slepende stem. Maar ik maak me ongerust, dokter. Ik til hem overend. Hij loopt een metertje en waarom? Dan gaat hij weer tegen de vlakte. krijgt hij de zenuwen van. Ik vrees toch dat ik weinig voor u kan doen. Ik, ik heb er niet zoveel kijk op. Dat kan ik mijn vrouw niet aan doen. Oh ja, ik begrijp het. Uh, waar woont u? Uh, voorbij de molen, Bossenhof 28 Huis. Dus u hoeft geen trap op. Zal ik vast koffie zetten? Ik probeer te komen. Vind ik heel sympathiek, dokter. Ja, tot straks. <lacht> Dorst valt om. Nou, dit is toch ook te gek. Ach, dat moet ik niet doen. Gaan. Oh, dat rotte geluid is dat toch eigenlijk, die PTT. Zou ze nou geen mooie vriendelijke belletjes hebben? <lacht> dokter Bremer? U spreekt met majoor Engelvaart van de Limburgse Jagers. Zeker wel eens van gehoord? Nee, nooit. Ik zit met een probleem. Nou, zegt u het maar, majoor. Lig je al in bed? Dan heb je een jonge stem. is dat alles, majoor? Ja, nee, maar geen praatjes, hè? Want ik kom naar je toe, hoor. Ik val op deftig. Dag, majoor. Nee, ik ben helemaal geen majoor. Oh, dat in het niet. Dag. Nee, nee, niet ophangen. Ik, ik kan niet slapen. En die meiden van 008, die wil ook al niet luisteren. Voor geestelijke nood? Niet nee, maar? nee, ik ben helemaal niet een geestelijke nood. Ik durf alleen maar s'nachts te bellen. Omdat ik zo verlegen ben. De nacht dekt alles toe, hè? Ja, alles. En kijk, ik, ik word wel rustiger. rustig. Hè? Ik, ik kan zeker niet langskomen, hè? Is het te laat voor zeker? Dat ik uw auto poets... Doe eens streng, dokter. Ik hang nou op en nooit meer bellen, duidelijk? Ja, mevrouw. Dank u wel, mevrouw. Verwet u, vrij streng, mevrouw. Laat is het. Kwart over drie. Ik kom natuurlijk niet meer in slaap. Nou. Eerst maar naar die man van die kat. Nee, natuurlijk niet. Ik bel gewoon een dierambulance. Ik ben ook net gek, zeg. Nou, die moeten dat beestje maar ophalen. ...man gevonden, dokter. Het is fijn. Het is helemaal niet fijn. Hij ligt in de fietsenstalling. Hij is niet goed, zegt de baas van de stalling. Hij heeft me net gebeld. Ik kom naar u toe. Ik ben zo bij u. Nee, nee, nee. U moet naar de fietsenstalling. Er zal toch niks ernstigs zijn... ...dat ik daar niet aan heb gedacht, hè? Hij zei, ik moet er even tussenuit. Dus, dus al die tijd is hij in de fietsenstalling geweest. Idee. Ik kom eraan. Het is nu precies vijf uur. Mijn allereerste nachtdienst zit er bijna op. Gekke huis. Ik kan bijna niet wachten om Willem te bellen. Zonder hem red ik het niet. Zonder hem zou ik meteen stoppen. Net terug van de fietsenstalling. Meneer Van Dort is dood. Hij gaat niet meer vakantie. En zijn vrouw ook niet. Hij is naar de fietsenstalling toegelopen en niemand weet het hoe en het waarom. Hij heeft daar vanaf tien uur gelegen. Volgens het boekje controleerde ik of hij nog ademde... en heb de pupilreflex getest en voelde zijn pols en luisterde naar zijn hart. Terwijl ik wist dat hij dood was. Ik heb nog reanimatie gedaan, terwijl het geen zin had. Zijn vrouw en de man van de fietsenstalling stonden erbij... Ik heb haar niet kunnen troosten. Dat gevoel van machteloosheid is verschrikkelijk. Daarna heb ik tussen al die fietsen en brommers in het schemerduister een potje staan janken. Ik ben op een bagagedrager gaan zitten en ik wist... Daan heeft gelijk. Zo'n nachtdienst in het weekend is vernest. Ik was al gelaaien naar dat telefoontje van mijn vader. Ik ben nu de hele nacht in touw geweest... Hoe laat is het nu? Tien over vijf. Ik wacht tot half zeven. En dan bel ik Willem. Ik ben toeverlaat. Goedemorgen, lieverd. Ben je al wakker? Nee. Er is iets heel ergs gebeurd. Hoe laat is het? Vijf voor half zeven. Oh. Ik, ik kom naar je toe. We ontbijten samen. Ben je al klaar met je werk dan? Om zeven uur ben ik klaar. Ah, ik, ik slaap nog. Dan Ga dan nog even naar bed. Dan, dan ben ik om half acht bij je. Ja, oké. Okay. Neem eieren mee. Ja. Uh, die zijn op, geloof ik. Oh, bruin of witte? Uh, bruine. Die zijn gezonder. Nee, nee. Nee, dat is met brood. Nee, het kan me niet schelen ook als het maar een ei is. Ik ga nog maar even slapen. Ja. Hey, wat is er gebeurd? Ik heb een dode man gevonden in de fietsenstalling. Oh, schat. Tot zo. Ja. Zullen we hier koffie drinken? Of heb je zin om aan het water te gaan zitten? Hey, zullen we naar dat mooie terras gaan? Dat is vast lekker stil. Mee. Ja, laten we dat doen. Goed. Dan zal ik eerst nog even een stukje muziek laten horen. Glasharmonica. Moet je even heel stil zijn. Mooi, hè? Oh. Helemaal weg van de wereld. Mooi. Oh, ik nou, kan er heel vaak naar luisteren. Wat is dat eigenlijk, glasharmonica? Nou, ik heb eens een keer iemand bezig gezien. Dat was een opname in een radiostudio. Een man van over de tachtig. Ik ben zijn naam vergeten. Die kwam uit Wenen. Ik zal het nooit vergeten. Die glasharmonica, dat, dat is helemaal geen harmonica. Maar dat bestaat uit een stelletje glazen. Van heel groot naar klein. Nou, die glazen worden gevuld met water. Die oude man, die was... Uren bezig met het vullen van die glazen. Eén druppel water, meer of minder, en je krijgt een totaal andere toon. Mm. Nou, die muzikant die ging heel omstandig de randen nat maken met water. En toen begon hij. Nou, fantastisch, ik, ik, ik raakte finaal van de kaart zoals die man bezig was. Een soort van tovering. Ja. ja. Ja. Het had niks meer met gewoon spelen te maken, maar nou, muziek is toveren. Zullen we maar niet gaan. Hoezo, ben je bang? Nee, ik heb, ik heb geen zin. Moet ik afbellen? Nee. Ja, laten we maar even wachten nog. We zitten hier zo fijn. Ja. Alle mensen maar werken en wij zitten hier lekker aan het water. Mm. Hé, hey, hey, kijk daar. Die zwanen. Mm. Zie je daar? Ze mm. komen naar beneden. Nou, dat is nou echt glijden. Zie je dat hoe mooi ze in het water terechtkomen? Ja, bij, bij eenden gebeurt dat veel plompen. Is mooi hè, om te zien, zwanen. Oh okay, kijk, ze gaan even naar het eilandje. Ja. Oh god, ik wel... zou Els nog bellen. Ze heeft me door mijn hoofd geschoten. Ja, dat, dat, dat, dat kan je toch direct doen, hè, als we weggaan. Maar ik had het beloofd. Nou, dan doe je het zo meteen. Wij, wij moeten eigenlijk af en toe gewoon een week weg. Helemaal weg. Ja, anders reed je het niet. Hm? Nee, dat daar Ik geloof dat ik vannacht wel twaalf koppen koffie heb gedronken. <laughs> ja, en ik weet ook niet hoe het kwam, maar ik had toch zo'n behoefte om te janken... Oh, dat is gewoon over vermoeidheid. Ja, dat ook. Nou, oké, okay, we gaan niet naar het gooien. Nee, laten we wel gaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die vrienden van de Lange. Eerst even bellen dan. Ja. We zoeken in elk geval iemand die hier past. Geen progressief type. Zo je met een baard of met drie kralen snoeren op. En meteen zegt iedereen van jij en jou en al dat moderne gedoe. Zo, dus ik ben bevriend met de lange. Al jaren een vriendje van hem, Zeker co assistent geweest in het ziekenhuis Oost, meneer. Was de naam ook weer? Uh, Agus, maar ik, ik ben niet de arts. Uh, mijn vrouw is de arts. Oh, ah, wacht eens ja. ja, natuurlijk. Ach, vrouwen zijn vaak ook behoorlijke artsen. Ja, daar hadden lange toch over, papi. Maar uh, we krijgen op het ogenblik zoveel luikjes langs. Dus u heeft belangstelling voor mijn praktijk. En dat wil zeggen. Ik, uh, of liever gezegd mijn vrouw, laat u het boetje even zien. Hè? Dan praten we straks verder. In de garage passen twee auto's. U woont hier aardig. Hmm, het wordt te groot. En al die trappen. Ik heb nou verder op een bungalow laten neerzetten, alles gelijk vloers. Maar we willen zeker dat u hier past. Ja, dat is duidelijk. Ja. En uh, waar heeft u uw boterham van, als ik zo vrij mag zijn? Ja hoor, zo vrij mag u zijn. Uh, ik zit in de muziek. Ah, ah prachtig Gevoelsmens. Oude jazz. Ik ben een jazzfan. Oh. Ik heb de Duke nog zien spelen, april 1939, een maar... Dat waren tijden. Vertel eens over dat typetje dat een ruit heeft ingegooid, Papier. Ja, ja, dat was me wat. Een Feministe was een patiënt van me geworden. Ze zegt, ik wil graag inzage hebben in alles wat u over mij op papier hebt gezegd. Nou, dat is niet zo'n probleem, lijkt uh, Daarover verschillen u en ik dan van mening, mevrouwtje. Ik zeg, deze kaart heb ik gekocht. Deze inkt is van mij, deze bevindingen zijn van mij, u krijgt ze niet. Nou, toen ongelooflijk. Toen heeft ze een ruit ingekinkeld. Wat voelt dat mens? Asociaal. En uh, mevrouw heeft een andere arts genomen, meneer de ik, ik heb de politie erbij gehaald. Tot de laatste cent heeft ze de boel moeten vergoeden. Uh, mogen we weer even rondkijken? Mm, uh, ja, dat, uh, dat doet mijn vrouw. En dan heb uh, <totstutters> ik. Hier, het accountantsrapport van de laatste drie jaar. En. Uh, ja, hier heeft u het rapport waarin alle cijfers van de overname staan. Hoeveel vraagt u voor het geheel? Slaardige vier ton. Pak een beet. En, pardon? Um, dat is niet mis, bedoel ik. Goed, dan gaan we nu even kijken. Ja, prima. Kijk, mevrouw... Uh... Agus, het lijkt een heel bedrag. Maar denkt u aan de voetwil en de financiering zou via een levensverzekering kunnen gebeuren? Ja, ja. Kijk, hier is de salon. Zon op het zuiden. Zalig hoor. Dus u gaat nu stil leven? We hebben nog honderden dingen te doen. En man en ik zitten hier. Dat brengt je status mee in het kleine notabele wereldje. En kijk. Hier is nog een balkon. Kunt u meteen de tuin even zien. Houdt u van tuinieren? Mijn man is er dol op. Ik uh, ben maar een dilettantje. Daar staan mijn rozen. Dat gaat om mijn hart. Maar u vindt het vast niet erg dat ik af en toe even kom kijken, hè? Ik ben er zo lang mee bezig geweest om ze zo te krijgen. Ja, dat begrijp ik. We hebben een schat van een assistentje. Dat je ook de zonen nog zien? Nee hoor, nee. Ga ik even voor naar de andere kamers. De slaapkamers. De badkamer. De toiletten. En mijn man en ik zouden het sympathiek vinden als u haar ook overnam. En dat zou kunnen van de overflow. Uh, uh, uh, wat is dat? Leuk hè, die roze tegeltjes. Mijn man is gek op roze. Dat is het zwarte geld dat de praktijk opbrengt. Die overflow moet een bedragje van zo'n 15 mil zijn. En dan kunt u daar mooi de assistenten van betalen. Ja, ja, van de overflow dus. Mijn man en ik lopen weg met Kitty. En uh, hebben we hier een pakket laten aanbrengen. En de vaste vloerbedekking is ook goed nieuw. Is dat uh, allemaal bij de prijs inbegrepen? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, uh, daar moeten we nog eventjes over babbelen. Uh, ik heb het wel gezien en begrepen, mevrouw Doevedans. Ja. Dan gaan we nu naar beneden. Dat uh, doet u verder geen moeite. Zullen wij maar eens opstappen, Willem? Uh, het is wel ruim, hè? Ik wil naar huis. Heb ik iets miszegd soms? Nee, maar de hele manier van doen hier bevalt me niet. Kitty, dat, daar kunnen we het toch nog over hebben. Ik meen dat mijn man het daar met de lang over heeft gehad. Is mooi hout ook, uh, trapleuning. Ja, hè. Hebben we ook laten vernieuwen. Dat is tropisch hout. Gaat generaties lang mee. Over de prijs valt te praten. Nou, ik geloof dat we het wel uh, gezien hebben, mevrouw Doeverdans. U, U uh, wilt niet even de thee gebruiken? Nee, doet u geen moeite. Eh, uh, de groet aan uw man. En, uh, succes met, uh, nou ja, ik zou maar zeggen, met alles. U weet van optreden. Ja, ja, wat u zegt. Het is een, eh, uh, bij de handje, die vrouw van me. Voor u een ander, graag of niet. Dat vond ik toch zo moeilijk, Willem, toen je zei... Wat zei je nou, meneer? Dat mijn vrouw de arts was. Oh, ja, ja, ja, ja. Wat een tante. Ja. Overflow. <laughs> en dan nog geld rekenen voor dat lullige kleed het in de hal. Oh nee, dat was wel een mooi kleed. Maar daar gaat het toch niet om? Hoe verdorie ik nog een gore moed om? Oh, een slordige vierton. Voor dat rottige herenhuis. Ja, dat was een mooie trap, eerlijk is eerlijk. Het is tropisch hout. Het mm. is toch ons brutaal? Over de prijs valt te praten. Schat, ik plaag mij een beetje. En dan komt ze natuurlijk ook nog elke week naar de rozen kijken Dan krijg jij op je donder als er in je dood gaat. Dan is het jouw schuld. Nee, zeg, ga je ook zo met je patiënt, hoor? Nooit. Maar dit zaakje stonk. Beschaafd en toch schurkachtig. Nou, ik vond hem wel aardig. Hij heeft de Juk nog steeds spelen. Ik begrijp het lang niet. Dat hij zulke vrienden heeft. Nou, schat, dat was dan je eerste stapje naar een eigen praktijk. Ja. Ik ga maar eens even met Daan praten. Ja, we zouden toen samen gaan eten en toen is hij ziek geworden. Um, zullen we hem even gaan opzoeken? Uitstekend. Ik ben eigenlijk weer helemaal bijgedraaid. Oh, dat komt door mijn uitstraling natuurlijk. Ja, en ook omdat ik me lekker kwaad heb kunnen maken. Ik ben, ik ben eigenlijk al een hele tijd kwaad. Oh ja? Ja, vader. Ik, ik heb je toch verteld dat hij belde aan het begin van de weekenddienst. Oh. Dan nog even wegdromen bij de glas aan Monika doen? Hey, ja, lekker. Zet me op, schat. Hier, kus. En dan naar Daan? Jawel, hoogheid. Maar niet te lang, hè? Ik, ik, ik wil wel weer eens met je vrijen. Ik, ik verleer het bijna. Wanneer, uh, wanneer kreeg je zin? Nee, ik heb altijd zin om met jou te vrijen. Natuurlijk. Toen je daar bij dat balkon stond... een klein beetje voorover gebogen... ik zag die... die, die krullerige kleine haartjes in je hals... toen wilde je meteen kussen. Nou, wat had je gedaan? Ja, dat mens stond zo te kijken. Ik vond je zo mooi hè? lief... dat ik, dacht. ik ik zeg het in oden. Nou goed, kwartier naar Daan en dan naar huis... Oh, ik ben toch zo gek op je stem, ja, tijd voor de glasharmonica dus. Komt-ie. Ik vind het nogal mafia. Vindt u zelf niet, mevrouw Koger? Zij heeft ze voorgeschreven. Dat is waar, ja. Maar ze heeft er toch niet bijgeschreven vijftig tegelijk in nemen? Dat niet, nee. Nou, zullen we dan maar weer bij het begin beginnen? Is, eh... Uh, is zij er niet? Dinges? U bedoelt dokter Bremer? Ja. Ik heb liever een vrouw. Dokter Bremer doet haar visite. U kunt wachten. Zij heeft ze voorgeschreven. Dat zei u al, ja. Als ik eens, uh, Met vakantie ga, ik bedoel... Zou dat helpen? Ik denk het wel... Maar ik weet niet met wie. Dus. Ik schrijf u geen dalmadorm meer voor, mevrouw Kroger. Dan vraag ik het haar wel. Die doet alles voor me. Dan wacht u fijn even in de wachtkamer. Ach, jullie kerels, jullie snappen er geen malle moer van. Onderdrukking, de hele kleren zo moet veranderen. Te beginnen in het ziekenhuis. Ze hebben mama gespoeld zonder het me te vragen. Ja, ik denk niet dat er veel viel te vragen naar vijftig dalmadormantjes, hè? Jouw toon bevalt me niet. Dat typische superieuren. U zit hier nu dertien minuten, mevrouw Koger. en ik heb u een alle rust stoom laten afblazen. Ik wou dat ik dat eens kon. En nu stel ik voor dat u of naar huis gaat... of in de wachtkamer op mijn collega wacht. Ik ga zo niet verder. Ik heb recht op medicijnen. Ja, dat spreekt vanzelf. En als ik ze achter elkaar opeet, dan is dat mijn zaak. Ik werk daar niet aan mee. Ik ben er weer. Dat treft. Ik, ik heb hier mevrouw Koger en die wil eigenlijk alleen door jou worden geholpen. Ach nee. Laat maar... Ik ga weg. Ik maak er werk van. Schakel een advocaat in. En de tuchtraad. En, en, en wat is de klacht, mevrouw Kroge? Dat mijn huisarts mijn medicijnen weigert. Daar kan je voor geschorst worden, dokter. Wist je dat? U vergeet uw paraplu. Dat zijn mijn zaken. Ja hoor. Jullie zijn echt nog niet klaar met me. Dag, mevrouw Kroge. U kunt beter van de week nog een keer terugkomen. Hier is uw paraplu. Ik bel nog wel. Dat was mevrouw Kroge. Als er nou één niet arrogant is. Oh, voor sommigen kom je misschien een heel klein beetje arrogant over. Leg je uit. Oh nee, nee. Ik moet eerst even weten. Het, het gaat toch wel door hè, vanavond. Hmm. En, maar ik wou je namelijk voorstellen, laten we eerst samen gaan zwemmen en daarna gaan eten. Zwem je tegenwoordig? Ja, dit heeft Willem aangeraden. Ik vind het zalig. Ja, vanmorgen is er nog niemand in het bad. Oh, een nou, oude meneer die heel langzaam als een zeeschilpad door het water glijdt. Even afmaken. Ik ga dus niet mee zwemmen. Ga jij fijn alleen. En dan pik ik je daarop en dan rijden we samen naar het restaurant. Ik arrogant. Ja, sommige mensen denken dat. Terwijl je er helemaal niet bent aan. Maar ja, mevrouw Krogge is natuurlijk geen maatstaf. Die is tijdelijk. Ja, en dat komt nooit meer goed, vrees ik. <laughs> Zal ik vragen of Els een gesprek met Annette regelt? Mm. Want die mevrouw Kroge, die zit natuurlijk aan alle kanten klem. Ja, ook door de huur die ze niet meer kan opbrengen. En nou, die fan van haar de kuilenlatte heeft genomen... Zeg maar. Wil jij dat regelen? Ja. Want ik weet niet meer wat ik moet doen om haar een beetje te kalmeren, hoor. Wij uh, irriteren elkaar, mevrouw Kog en ik. Ik maak een notitie. Echt, je moet gaan zwemmen. Mm, nou, dat... Uh, joggen was ook al geen succes. Heel mooi trainingspak gekocht. Vier keer aangehad. En nu hangt het in de kast. En verder? Er is iets met je, en niet alleen mevrouw Kroggen. Nou, uh, je kent me heel erg goed, dat je het merkt. Ik ben altijd heel knap geweest in dingen verbergen. Wil je het me liever niet zeggen? Jawel. Ik wil het je best vertellen. Ik ben weer alleen. George is weg? Ja, met al zijn spulletjes. En wanneer is dat gebeurd? In het weekend. Ging niet meer. Turkse vriend. Patiënt van me. Gaat hij mee naar Ankara. Ja. Dan willen ze... Ja, lacht. Lacht niet hoor. Een restaurant beginnen. Chosse, restaurant. Kan nog niet eens een ei bakken. Oh, wat erg voor je, Daan. Dan zullen we er maar niet gaan eten? Juist wel. Ik moet er even uit. Ordinair dronken worden. Ik kreeg nooit goed hoogte van George. Ja, nou ja dat maakt hem zo aantrekkelijk, dacht ik. Hè? Mysterieus. Hij heeft me toch erg goed geholpen, hoor. Om door die schaamte heen te breken. Door hem durfde ik ervoor uit te komen dat ik een flikker ben. Ja, Ik heb er veel moeite mee gehad. Ik ga het schipperen, hè? Ja? Ja, dat is natuurlijk moeilijk voor jou te begrijpen. Maar als je uit de komt... Hele stijve familie van. Die je leven niet meer kwijtraakt. Met hele geruffemeerd zijn, zo opgroeien. Ik hoef maar even een stukje orgel te horen, en ik ben weer terug op zondagmorgen in oma. We moesten twee keer naar de kerk. En hoe lang kende je George? Bijna vier jaar. En je weet zeker dat hij. Dat hij niet meer terugkomt? Ja. Nee. Ja, ik hoop natuurlijk. Kijk. Uh... Dat restaurant in Ankara, dat wordt niks. Dat is niet serieus. Hij is zelfs een keer eerder weg geweest. Omdat ik hem verwaarloosde. Klopte. Toen heb ik hem eens een dag meegenomen aan een patiënt. Gelogen dat hij in opleiding was. Na die dag nooit geen problemen meer. Hij begreep het. Ja. Hij is een stadsjongen. Ik leerde zoveel van hem. Ik was zo groen. En zo schuldig, hè. Die afkeurende blikken van mijn familie. Ik droom er nog steeds van. Het laatste avondmaal. Ze waren er allemaal. Die ouders van mij kunnen zo dreigend zwijgen. Ja, dan vergat de wereld bijna. En dan ga ik wekken, hè om mijn eigen stem maar te horen. Oh ja, zij zwijgen. Wat deed je vader dan? Mijn vader was procuratiehouder van de boerenleenbank. Een strenge, maar uh, toch wel gevoelige man. Alleen, uh, ja, zeer recht in de leren. Alles is voorbestemd. En die kronkels maar naar je toe praten. Het huis hebben ze me uitgewezen. Ik zie nog die vinger van hem. Als een mes zo recht. Ik moest weg. En maar niet meer terugkomen. En toen? Mijn moeder overleed. Nou, toen heeft hij me wel gesmeekt om op de begrafenis te komen. En dat heb je wel gedaan? Ja. Ik wilde in een licht kostuum komen. Was een warme zomerdag. Maar toch niet gedurfd. Ik heb een zwart kostuum gekocht, Eén keer gedragen, op die dag. Al mijn broers. De hele familie droeg zwart. Ik hoorde er weer bij. Ja. Mijn vader heb ik toen voor het eerst zien huilen. Zat in de keuken. Als je naar buiten kijkt, zie je de oude perenboom. Nou, toen ben ik naar Deventer gegaan, heb Jos gebeld. Die is me komen ophalen. Rothschild. Ja. Rothschild. Hij komt wel terug. Gekke. Ik geloof niet meer in God. En toch roep ik hem aan. Uit een soort van: uh, je kan niet weten. Misschien. Wat, wat hebben die Turkse jongen en jij nou gemeen? Ja, wat denk je? Niks. De jongen is 26 en ik ben 41. Ja, god, ik ben af en toe chagrijnig en verdrietig. En met die andere kun je lachen. Dat is wat Jos van Hout, lachen. Ja, ik heb hem wel eens horen lachen, ja. Hij heeft iets heel vrolijks over zich, zoals hij ook kan vertellen. Hè. Hij lijkt een beetje op Frank, mijn vroegere vriend. Zelfde soort humor. Beetje schurkachtig, dat heb ik pas later ontdekt. Maar, zonder scrupules je ook streken leveren, hè. Oh. Dag, Willem. Nou, van Bremer. Ik mag toch wat Willem zeggen? Ja, tuurlijk. Uh, Olga is er niet, maar ik kom binnen. Uh, nee, dat komt. Ja, ik, ik was in de buurt en ik dacht. Ik, ik ga er even verrassen. Ja, ik had vanmiddag al een bloemetje gekocht. <laughs> nou, ze zal zo wel komen, denk ik. Ze is met een collega op stap. Wat vindt u daar nou van? Waarvan? Nou, dat, dat ze zo aan het sjouwen is. Volgens mij is dat niet vol te houden. Oh, wacht, ik, ik zet even de bloemen in het water. Zal ik thee zetten? Uh, ja. Dat is prima. Ja, ja, ik ben er zelf ook net. Zou ze ergens een vaas hebben? Een vaas? Jawel. De, de, ik denk in de keuken. Nou, ik vind het wel. Nee, ik, ik maak me een beetje ongerust. Dat, dat gedrag voor de medemens, dat is natuurlijk prachtig. Maar volgens mij is dat niet vol te houden. Ja, ik, ik denk dat ze daar nu net met haar collega over aan het praten is. Ja, ik hoop niet dat ze het erg vindt dat ik zomaar langskom. Maar, ja, ziet u, het gaat... Het gaat om de vader. Hoe is het nu met hem? Wist ik het maar. Wist ik het maar. Uh, u zou het thee gaan zetten. Zal, ik, zal oh, ik het even doen? Kijk mij nou staan met die bloemen. Nou, ik ben zo terug hoor. Oh. Heb je dat gezien? Nee. Oh. Dat is de afgesloten. Van een week minstens. Wat en troepte. Nou, we moeten maar even schoon schiet maken. Ja, ik, uh, ik help wel even een handje. Moet je nog een konjakje bij de koffie? Nee, niks. Ik, uh, ik moet nog rijden. Alleen koffie? Mhm. Mm en dan gaan we naar huis. Je hebt me helemaal opgevrolijkt. Ober. Ja. Twee koffie en nog een konjakje. En de rekening gaan. Dus, uh, je denkt er nog over. Uh, ik betaal, hoor. Nee, ik betaal. Nee, nee. niks ervan. Ik heb je uitgenodigd. Nou, ah, laten dan samen betalen. Nee, ik betaal. Goed, ik de volgende keer, hè. Nee. Wat een uitzicht hier, zeg. Die boot die er verder op vaart. Misschien zijn ze daar ook aan het eten. Ja, dat is een goed plekje hier, hoor. Dat moeten we eens vaker doen. Lekker roddel over de patiënten. <laughs> ja, natuurlijk denk ik erover. Associatie. Je moet het natuurlijk absoluut zeker weten. Het lukt natuurlijk nooit. Maar ik weet wel dat het nog nooit zo goed is gegaan. Ik heb vroeger zelfs twee collega's erbij gehad. Maar jij bent de eerste vrouw... Nou oh ja, ik bedoel... Uh, de eerste vrouwelijke collega. Zeg, hebben we eigenlijk wel eens ruzie gehad? Ja, over die meneer, die zijn heup brak. He, ik, toen... ik weet het alweer... Je had er binnen natuurlijk het ziekenhuis in en de GGD loog, dat ze vol zaten. Ja, toen werd je heel pissig. Ik weet niet eens meer waarom. Nou, dat doen we niet meer, hè, om die lullige dingen ruzie te maken. Mevrouw betaalt over. Zoals u wilt. Hm. Maar, je eh, niks, hè. Want morgen denk je er misschien heel anders over. Nou, eh? je denkt toch niet dat ik dronken ben? Nee, nee, helemaal niet, maar uh, ja, toch een behoorlijk stukje weggedronken. Nou, toch helpt het. Wat, de drank? Ik heb bijna helemaal niet meer aan Sjors gedacht. Komt allemaal door jou. Uh, hoezo? Zoals jij over meneer van Amstel vertelt. Tatoeages erop, eraf. Wat is het uiteindelijk geworden? Ja, erop gebleven natuurlijk. De dame is vertrokken. Sjors had ook een tatoeage, maar het is waar. Toch niet? op? Nee. <laughs> op zijn rechte spierboog. Dus als hij zo deed, uh, werd die drakenkop heel groot. Een drakenkop? Heb ik nooit van hem gezien? Nou, dat klopt, hij droeg altijd hemde met de mouwen naar beneden. Hij ze zich een beetje voor. Wat, We gaan, hè? Dat is een verrassing. Ja, bedoel je nou. Nee, nee, echt een verrassing. Oh, Gaat was in de buurt. Lopen eens even mee, dame. Oh, wacht even, even die schoentjes uit. Kom, kom, kom. kom. Oh. Nou. Zijn jullie nou helemaal bedonderd? Typisch oga. Nog kwaad ook als je er afwas doet. Oh man, fantastisch bedankt. Reuze bedankt. Oh wat ben je oh. toch een gek mens. Gaat ze de afwas staan doen. En jij Willem, hij heeft alles afgedroogd. Heel braaf. En toen hebben we samen een beetje alles opgeruimd. Ja, en het over jou gehad natuurlijk. Ja, ik zie het voor me. Bedankt. Wil je nog wat drinken? Je moeder en ik zijn aan de thee. A aan de thee? Om elf uur oh. s'avonds? of niet? Nou, nee, dank je. Hoe was het? Oh, goed. Daan wil met mijn zee, oh, oh. denk ik. Ja, want als hij morgen maar niet weer wat anders denkt. Nou, hij heeft het momenteel nogal moeilijk, want zijn vriend is vertrokken. Ach jee, wou die even goed wel met je op stap. Vrienden? Ja, juist. En ik, had, ik had voorgesteld om het uit te stellen. Ah, en die bloemen zijn zeker van jou, moeder. Zie ik nu pas. Nou, Willem had ze ook kunnen meebrengen. En Willem koopt altijd...